Kees Groot met het NOS-journaal. Verschillende Ebru Umar door de Turkse politie. Umar, van Turkse afkomst, kreeg gisteravond in haar huis in Turkije... bezoek van agenten. Ze noemt haar tweets over president Erdogan de aanleiding. Dat Umar mee moest naar het bureau leidt tot vele reacties bij Kamerleden. VVD en CDA hebben vragen gesteld. CDA-Kamerlid Knops wijst erop dat er gisteren juist een EU-delegatie... in Turkije was... Ebru Oemar heeft aan de website de Post Online laten weten dat ze vannacht op het politiebureau moet blijven. In de Amerikaanse staat Ohio is nog steeds een klopjacht gaande op de dader of daders die vrijdag acht leden van dezelfde familie om het leven brachten. De slachtoffers werden waarschijnlijk van korte afstand in het hoofd geschoten. Een lokale zakenman heeft een beloning van 25.000 dollar uitgeloofd voor de gouden tip... Over een mogelijk motief is nog niets bekend. De slachtoffers werden op vier verschillende locaties gevonden. Gevreesd wordt voor de veiligheid van zo'n honderd andere familieleden. In Oostenrijk zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. De kans is groot dat er volgende maand een tweede stemronde nodig is, want volgens de peilingen haalt geen van de kandidaten een absolute meerderheid. Drie kandidaten gaan aan kop met elk rond de 25% van de stemmen. Dat zijn Norbert Hofer van de populistische FPÖ en de onafhankelijke kandidaten Alexander van der Bellen en Imgard Gris. Voor de tweede ronde op 22 mei blijven twee kandidaten over. President is in Oostenrijk vooral een ceremoniële functie. Het weer, opklaringen met kans op een enkele hagel of natte sneeuwbui. Het kwik daalt naar 5 graden aan zee tot rond het vriespunt in het binnenland... Overdag vallen er opnieuw buien, mogelijk met een winters karakter. En bij een stevige noordwestenwind is het hooguit 9 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 jaar. Zie je wel in Zandvoort en jij bent erbij.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 and Het Ritme van Zandvoort ook op tv, TV. ZFM Text TV Op kanaal 45 ZFM Ik ben altijd De schouder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 Punt 9. Zie FM. Zie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 Look into my father's eyes In a happy home I was a king, I had a golden throne Those days are gone, now the memories on the wall Try dance